Militairen openden het vuur in een personeelsgebouw op de legerbasis Fort Hood in Texas. De schutter is gedood. Twee militairen die ook geschoten zouden hebben, zijn aangehouden. Het is niet duidelijk of de doden en gewonden burgers of militairen zijn. Fort Hood is de grootste Amerikaanse militaire basis in de wereld. Er zijn tienduizenden militairen en burgers werkzaam. De basis is volledig afgesloten. President Obama sprak in een reactie van een verschrikkelijke uitbarsting van geweld. De Palestijnse president Abbas stelt zich niet herkiesbaar bij de verkiezingen in januari. In een toespraak zei Abbas vanavond dat hij de beslissing heeft genomen... omdat de vredesbespreking met Israël in een impasse zijn beland. Ook is de Palestijnse president ontevreden over de opstelling van de VS. Volgens Abbas weigert Amerika druk uit te oefenen op Israël... om te stoppen met het bouwen van nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever. President Abbas werd in 2005 gekozen en zijn termijn liep begin dit jaar af. Door de onderlinge verdeeldheid... zijn. Er nog steeds geen verkiezingen gehouden. Abbas zei tijdens een toespraak dat hij gelooft dat vrede met Israël nog steeds mogelijk is. In de Europa League hebben Ajax en FC Twente vanavond gewonnen. De Amsterdammers klopten Dynamo Zagreb in Kroatië met 2-0. Ajax staat bovenaan in zijn pool en is bijna zeker van de volgende ronde. Twente won thuis op de Valreep met 2-1 van de Moldaviërs van FC Sheriff en staat tweede in zijn groep. PSV staat nog steeds aan de leiding in Poel K. De Eindhovenaren speelden met 1-1 gelijk bij FC Kopenhagen. Ook Herenveen heeft nog kans op de volgende ronde. Ondanks dat het vanavond verloor. De Vriezen gingen thuis met 3-2 onderuit tegen Hertha BSC. Vannacht en overdag vooral aan de kust enkele buien, minimaal rond 6 graden. Overdag af en toe zon bij een graad of 10 en s'avonds weer regen. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Van de herfst her smile look in their eyes.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 So... Los Almos.